Wij beginnen de Zogarles 256 op de pagina Resh Yud Bet bovenaan, de tekst van de Zogar zelf, de regel 1. We vragen lokim ot resh kaf wav. Weverij lokim et hataninim, Gdolim, Agdolim. De regel 1 od Reshkav Vave, tweehonderd En hij de zogere citeert een vers uit Breshid uit de scheppingsdaad. Veivra Elohim et Ataninim. En Elohim schip, uh, Ataninim, agdolim, agdolim, de grote, grote zee monsters. Zo so, vertalt wordt klassiek. Uh, punt. Trin. Eilin orla upria. De volgende pagina, Resh, Yud, Gimel, de eerste regel, Geziro, De Orla, opria Levatar. we keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. Trin, hij zegt twee. Ja, want in het Tora staat geschreven, gesch, äh, hataninim. Staat niet twee of drie of vijf, maar staat in het meervoudsvorm. Zie je? Ataninim is meervoud van. Uh, meervoudsvorm. En als er. bestaat zo'n principe, wet, de wet. Dat als er in de Torah. Uh, meervoud wordt, een woord staat in een meervoud. Kijk, like al die woorden zijn de namen van Hashem. Maar als er een woord in de Tora staat in het meervoud en wordt niet expliciet weer uh, aangegeven wel, welk getal is 3, 10, 100, 100 miljoen, dan is het minimum meervoud is 2. De Torah zo geeft aan dat men op deze manier weet dat het zijn 2. En dan de zoger zegt 2. Twee zeemonsters. Twee grote zeemonsters. En dan zegt hij dat, let op. Eén in die zijn, die, die zijn. Orla, oprija, die zijn dat. Orla, dus dat. Uh, wat men bij deze besneden is, doet. De, de, de voorhuid, de eerste voorhuid en de tweede voorhuid. Uh, de volgende pagina, de eerste regel. Geziru de orla, dan uh, snijdt men de orla, de voorhuid af op priële, wat levataar, en daarna, vervolgens de priya, doet men dan uitrollen de, de, de tweede huid. De regel 1 naar de punt. Ween on, de karwinukwa, en die zijn het mannelijk en het vrouwelijk. Weet Kol Nefeshachaya twee haromeset. Daar is Shimo de Ot Kaima Kadisha, de Ihi Nefeshchaya Kadisha Kadambra. Weet Kol Nefeshchaya in de Torah verder staat geschreven, en al het Nefeshchaya en al het levende. Alle wezen, alle wezen, letterlijk, alle levende, levende nevers. Dus alles wat leven, waar leven in zit. Haromesset, eh, en daar staat het in de Torah, de regel 2. Haromesset, haromesset, het betekent weemeld. Maar haromesset, dat een zin wordt uitgesproken, goed, goed opletten. Uh, daar is de letter sin. Het is net als sin, één na de laatste letter van het eerste woord, is sin. Maar, uh, maar, maar de letter is sin. Maar die wordt uitgesproken met een puntje links als sin. Maar de letters zijn dat van rochem, als je dat mem en sin verandert van plaats. Dan wordt het Rosem. Rosem betekent inkerven. Inschrijven. Inkerven. Enzo. Dus dat is wat hij zegt. En de hele en alle. Dus hij schiep Hashem. Elohim schiep. Alle levende wezen. Haromese die. Dat. Um, weemelt. En dan de dus neemt dat woord weemelt in. Ogenschouw. In. Bekijk dat van dichtbij twee aromessen Wemelt. Daar is Shimo, dat is de inkerving, hetzelfde wortel. Zoals so het Wemelt, hetzelfde wortel als inkerving. Dat is de. Daar is Shimo, dat is de inkerving, de Ot van het teken van het Hele Verbod. De iihi nefesh chaya kadisha, kadisha, wat die is nefesh kadisha, dat is de heilige levende nefesh. Kade amra, Kade ka amra, zoals u het geleerd. Hij zegt zo. Drie Asher Shartsu hamaim. Maaim alleen. Deit maash, dit maash de ot da. Drie asher sharzu hamaim, ook die nietora daar staat verder schrijven die. Dus die weizen, die leven de weizen. Asher sharzu hamaim dat ze. weemel dat zo dat ze. weemel dat ze weemelen die weemelen in het water, in de water. En, en dan neem je die, die woord, die, dat woord eh, Maïm, water, dan bekijk je de zoger dat van dichtbij. En die zegt mijn alleen, dat zijn de hoge wateren, die het maar goed, die aangetrokken worden naar. Naar dit uh, ingekerfde teken. Ik, ik had gezegd dus, Harom is het wemelt en dan Schartzou. Het eerste woord van de regel 2 had ik vertaald als wemel en uh, het Tweede woord, schartzu, had ik ook verteld met hetzelfde woord wemelen. Natuurlijk is het ietsje, iets, uh, moet het wel gepreciseerd worden, natuurlijk. Dan schartzu, in de derde regel, het de twee, de tweede woord, is inderdaad wemelen. Maar haromesset, dus dat betekent, is net zoals het wemelen, maar iets, toch iets, iets anders. Haromesset weer, dus die... Uh, maar uh, onvergelijkbaar, ja. Dus ik kan het kijken in de Torah, en hoe zit dat allemaal technisch dat klassiek vertalen. Maar die, dus, uh, vullen de water, vullen Aromeset, die nevers, die die uh, of kruipende, daar hadden ze dat vertaald. Maar uh, niet zo belangrijk, maar dus kruipelen, wemelen, dat is allemaal in, van hetzelfde. Um, uh, Synoniemen, uh, we keren terug naar de vorige pagina Resh Jud Bed, 212. Hasulam, de linker kolom de regel 34. De referentie van de oudreschaf was 206 en 20. Waivera elokin et we gomer. Dubbel punt. Waivera vijfentwintig elokin et atanini Atani, magdulimpe. En Weivra Elohim en Elohim schiep de grote, grote zeemonsters. En waarom zeg ik direct de grote? We hebben nog niet gesproken, de Torah had nog niet gesproken over die zeemonsters. Waarom spreek je dan direct? De Torah spreekt dan, als het ware, in, met uh, beide woorden, met um, het bepaalde lidwoord, Ja, alsof die al bekend zijn. Ook dat interessant ja? is. Hij zei niet gewoon uh, zonder bepaald artikel, maar Elohim skip ha! Taninim ha! Gdolim. Ook dat is een merkwaarde. Dus die bekende, voor altijd zijn de Grote zeemonsters. Unieke, unieke twee zeemonsters. Dus niet die zeemonsters die dan behoren bij gewone uh, rijk van water, zeedieren zee of zo, zeeën, rijk van zeeën, die dus allerlei vissen en andere bewoners van de zee, maar die bepaalde twee unieke zeemonsters. De regel 35, na de punt. Taninim hem schnaim. 36. We hem orla opria. De De nu. kritata orla. We acharkach priya. Tanninim, hem, snij hem, die zijn monster, zijn twee. Zij zijn Wij hem, en die zijn orla, oprija, die zijn die, dat zoals hij zegt, de voorhuid en de tweede huid. Natuurlijk dan had hij dat parallel legt, legt hij dan tussen die twee naar krachten. Ja, en ook, ritat orla, dat wil zeggen het snijden, afsnijden van de orla, van de Vooruit, 37. Waar gaat priya en vervolgens komt de prija dat uitrollen van de huid? Punt. We hebben, zeg, en die zijn het mannelijk en vrouwelijk. En nu goed kijken wat die zegt ons. Die zijn mannelijk en vrouwelijk. Weet koor, nevers, ga en dan neemt die nog een schouw, nog een ander vers of een stuk van een vers uit de Torah, uit de Scheppingsdag. En alle nefs, alle levende die krauilt of weemelt. punt. 38 na de punt. Ze rome haroshem shel od brit kodesh. Schoonef zochai akdusha. Kmo shamar kijk nou wat die zegt ons. Allemaal verbind je dat, zie je dat? Hij verbindt fundamentele dingen van de scheppingselementen, uh, relevantste elementen van de scheppingswezen, met een plaats ook in de mens dat je zod heet: dat het, uh, heilig, uh, de, het teken van een verbond is. Want daardoor komt de mens, door, die, door dat plek, komt de mens in contact, als het ware, overeenstemming uh, bereikt of anders uh, zich er scheid, ervan scheidt van uh, die dus, van die uh, overeenkomst. Zie je? Hoe, hoe nou is de mens verbonden met het ook algemeen aspect um, van de wetten van het heelal. Weet kol nefes agaia romeset. Dat verder 38. We zehu arosem. Dus en elke en alle of elk alle nefes, levende nefes, dat kruipt of weemelt. En dan de zogar legt ons uit. Dat is de rosham dat is de inkerving van het teken van het helig verbond. Jehu so, hoe nefes ga ik duschat. Dat, dat is het helig verbond. Leefend nefes. Kemoosje amarno, zoals we hebben gezegd. Vierde naar de punt. Asher maim hainu maim eenen vierde haino nim. He nim elava leot rasum rasum haset. Asher schort suha maim die weemelen in wateren. Haïnu dat wil zeggen. Maïnu Maïrunim, de hoge wateren, Shunim tot die aangetrokken worden eraan, aan dit teken, naar dit ingekeerde teken. En nu goed kijken wat de Zouder ons vertelt. Kijk nou hoe geweldige overgang uh, is het. Steeds zien we in de zoger tussen de, het algemene en het bijzondere. Tussen het, de, het besturingssysteem van het heelal van Absoluut, naar de mens, naar de structuur van de mens, naar zijn um, plaatsen in zijn partsoeg, enzovoort. In het bijzonder natuurlijk, de plaats van de jesson. De plaats van dit, waarmee dus, let op, entrée maakt in het koninkrijk van Hashem. In het eeuwige. Het is de sleutelplaats, de sleutel ook, okay, de sleutelplaats voor het uh, binnenkomen of buitenstaan, binnenkomen in of buitenstaan van de zaal van de grote koning. Duidelijk, en daarom, wie zuivert zichzelf, wie zuivert zijn plaats, is soort dag in, dag uit. En het lijkt het wel of het onmogelijke zaak is. Duidelijk, want telkens uh, heeft de mens een gevoel, die werkt aan zichzelf uh, individueel, dat die, als het ware, niet in staat is om het volledig te zuiveren en zich, zich opbouwen ook zijn jessot opbouwen het laatste het laatste station voor de komst van de het licht van moscheen niet steeds een mens moet overwinnen zichzelf en doen wat hij kan kom ik wel of niet het is niet aan mij gelegd, weggelegd omdat het is niet aan de mens weggelegd om het, met, met, om het werk eh, bewust af te maken, duidelijk. Maar ook niet om, het, om vrijgesteld vrijstelling te krijgen van het werk, duidelijk. Van boven moet men zien dat wij klaar zijn, goed opletten. Niet dat ik moet het zien dat ik klaar ben, natuurlijk is het geweldig dat ik het zie, maar het proces is belangrijk, maar of ik betaald word, en hoe ik betaald word, voor dat werk, moet mij niet interesseren, nee, nee. ik moet wel, de moeite doen, moet steeds waken, en werken aan mijzelf, en of ik dan kom met het werk, is niet aan mij weggelegd, omdat zelf, op zelfs, uh, daar ook, uh, daarop mikken dat ik dan um, dat ten doel stel, dat ik wil het bewust ervaren. Ja, ik moet het wel, ik heb daar zoveel geïnvesteerd. En dan moet ik dat allemaal zien, dat het resultaat zien, zoals in dit leven, in, in deze materiële wereld. Zo is het niet. Van boven uh, ziet men elk beweging, elke beweging die ik maak. En als het moment komt wanneer ik klaar ben, duidelijk, werkelijk voor altijd klaar kom met zo mijn eigen persoonlijke martico, dan zal ik het ervaren, duidelijk. Dan zal het mij helder zijn, helder worden dat ik klaar ben, dat voor dit werk ben ik dan klaar en dan word ik misschien aangezet voor een ander werk, zo so, nee, dan nee. Duidelijk. Zo moet het zo zijn. De inspanning moet voor 100% zijn. De intentie voor 100% zijn. Maar eh, ten aanzien van het ervaren van het einddoel, eindpunt, daar moet ik mij gelaten houden. Duidelijk. Want daardoor, als ik daar gefixeerd raak op het doel, dan belemmer ik mijn wegen naar Ha-Shem. Twee en fiertach. Na de At aninim hem u bat Shem, nahax, barejach, de volgende pachina die is te de rechter kolom van Hassulam. We nahax, Alkaton, Aklatonzu, Zakhar unekeïwa, ki orla hi Nahash, twei barejach. Zakhar, shitsrihi in de haviro. Ule hashlik le goed kijken. De vorige pagina, de linkerkolom, de Asulam, de regel 42. Naar de punt. Hataninim, de zeemonsters, Die zijn Leviathan en zijn vrouwelijke partner, Bat Zugo. Je heet, heet zo, Leviathan. Waarom? Dat zullen we zien op, leren op een andere plaats. Ik wil graag, ik zou willen graag dat direct al iets inspringen, maar het is, we zullen het zien verder, stap voor stap. Dus dat is Leviathan, dat is mannelijk. En zijn partner, zijn vrouwelijke partner. Ognikdam. En daar hebben wij Orla en Priya. Dat is in wat ze wij zien dan parallel in, de, in het teken van het verbond. Heilig verbond, dat is Orla en Priya. Shem, die welke, en hij gaat ons uitleggen, welke Orla, Orla en Priya, die zijn Nachas, Nachas die. Slang, die heet Nagas Barrière. die slang die Barir, barir betekent iets van uh, weglopende, rennende. De volgende pagina, de rechter als Sulam, de eerste regel, het recht. We nagels, aklaton, en de tweede nagels, we hebben dat ook geleerd. En de tweede, tweede slang is, de slang die heet aklaton. Het mannelijke en het vrouwelijke. Ki orla, want orla, hij, niet goed, hij specificeert dat. Want de orla, dus de voorhuid, als het ware, wat zegt hij? Orla. Wat ik zeg, orla is voorhuid. is niet alleen voorhuid bij de mens. Natuurlijk is het, in het algemeen hebben we deze kracht orla. Orla hebben we ook, wat noemen we bijvoorbeeld een boom. Een boom die bijvoorbeeld vruchten voortbrengt. Bijvoorbeeld apelboom, groen, die, die, die vruchten geeft. Ja? Dus die perenboom, andere die vruchten brengen, die bijvoorbeeld tot, de vier, tot het vierde jaar heet het orla. Eigenlijk, men mag niet eten uh, van een boom vruchten tot het vierde jaar, want die zijn orla. Eigenlijk, die zijn net zoals, is uh, ook niet gezond. Eigenlijk, omdat nieuwe appels dus echt van uh, de eerste oogst van hen is niet gezond, hoe, we weten, het is een zuur en hoe, het allemaal, alleen pas in het vierde jaar eh, hebben ze die orla niet meer, de status, het status van orla hebben ze het niet meer. En natuurlijk de, de, de, de Torah geleerden wisten waar ze het over hebben, zo so, orla bestaat in verschillende, uh, overal heb je dat aspect orla, ehm, um, want de hele schepping is opgebouwd naar hetzelfde, hetzelfde principe, naar hetzelfde structuur. Kie orla hier, nagers, bariëgen, want orla, voorhuid, is, wat we noemen voorhuid, is de nagers bariëgen, die slang, die vluggen, rennende slang, als het ware is, bariëgen gewoon onthouden. Het mannelijke is. Orla is mannelijk, zie? De regel 2. Schetsrije le aviro dat die men dient hem weghalen, tolaas le en te gooien in stof der aarde. Dus dat is het mannelijke gedeelte. 3. O priahi, tikun, en priah, dus de tweede correctie, de correctie van de uh, tweede huid. Die men dus uitrolt, René nog. Dat is de correctie om uh, weg het weg te halen, het haraata om het weg te halen, het kwaad van de nagers met de naam 4 Aklaton, die het vrouwelijke is. extra leren van. Reichel 5. We inea katuw. We et kollahaya ha Zes. Romes Alle rishimode od brit kodesh. Kialidea priya zeifen. Shehotzi met ora priya lekanu lekan. Acht. al ga jesod mit met galerieshimo de Joodsehie, nee, hun de Almaiva ani krahaya, put, en je goed kijkt. En zie hier, het is en, en zie hier, het is geschreven het vers, ver, ik citeer het vers, een vers, en de hele en alle wijzens en elk wezen letterlijk die kruipt of zo so, zes. waarom is dat uh, slaat op uh, geheim, dus een, een, een hint geeft, slaat op de ritimo van het hele van het teken van het heilig verbond. Kjali de zeven aprilia, want door de priya, ja, door deze tweede handeling ben je besneden is. Dat men in tweeën verdeelt, in twee helften verdeelt de huid van de priya, van de tweede huid, dus aan de ene kant en aan de andere kant zo op de zot. Acht met Galarischemo, de Jood wordt onthuld, ontbloot, onthuld, de Rishimo van de letter jude, die het aspect is van het einde van de boven van de, de hogere wereld, die dat Gaia heet. We hebben dat geleerd, dat Gaia dat is aan de, de, de hogere wereld, dus Abu de regel 10. Dus daardoor hebben we dat ook geleerd daarvoor. Dat ook daardoor door de prijade, dat onthuld wordt. De verbondenheid met de Chaya. Ja, dat, als het ware dat einde mal goed van de eh, boven hogere wereld. Dus abouima zoals we dit noemen. 10 walken, nikrare, shimon, elf, de Nefesh. Chaya Kadisha. Shalavo mera katov et kol neefes Haia Romeset. En daarom heet Rishimo, heet de Rishimo de inkerving van de neefes, van de heilige levende nefes, waarop, Waarover? Waarover het Heilige Schrift zegt, regel 12, weet kooi neefjes, achai aromessen. En elke neefjes, levende neefjes, die kruipt of wemelt. 11, 13, sorry, 13. We ze, schikatuf, maen alleen, deit maas hoolig abeide oot Rishimoda 14, Duur de almijlaa feftin, abu imaalai na nikraim khaye, shahim rak, zestin alrishimude yud. Na fakt, hei vealat yud ayen sham. Alleen zie ik 17. het laatste woord, afkorting alif shin volgens mij moet het Ayn shin zijn. Ayen de apostrof shi we ze sho mayen dat is wat ge zeggen de zoger mine line in de imshahu de hogere wateren die doorgetrokken worden naar het naar dit uh, ingekeerde teken van het verbond 14 Hij no dat wil zeggen na mijn dat ughrin de almayla dat wil zeggen de mannelijke wateren van de hoge wereld, ja, van de Aboujima. De hoge Aboujima, die heet Ngaya, de regel 15. Shaemnim Shahim, dat die aan, doorgetrokken, aangetrokken eh, worden, oftewel, ja, aangetrokken worden alleen maar door de rishimo jude. Herinner je dat ook geleerd? Hij zegt, laat het ook zien waar. Nog in de, lang, in de ood, de jude zij, nog in de zeventiende ood. En wij zitten al in 200 zoveel. Dus dat, daarbij dus, waarbij dus de letter he uitgaat en er komt binnen de letter jude. Dus bij het opstegen, herinner je nog, de goed wanneer die opsteeg naar van de lagere wereld, die he gemar gemarkeerd wordt door de letter he, ja de onderste letter he en die stijgt op naar de hogere wereld naar Abuwi die staan ondertekend van Jude die ook die dan verkreeg dan de letter Jude en dat, wordt, dat verkreeg verkrijgt men na door de, door de besnedenis, ja door de um, uh, die twee handelingen van de besnedenis. En, nog een keer. We hebben een goede, goede bron. Um, in de Brit Chadasha Van de woorden van. Uh, Yeshua zelf. Dus. Dat toen zij. Hebben, hadden hem gevraagd zijn leerlingen wie, wie kan het wel halen dat de, het koninkrijk der hemel wie kan het dan waardig zijn wie kan, en dan Jeshua heeft dat zeer geheim als het ware geheime bewoordingen alleen voor wie het hoort had geantwoord dat sommige woorden zo geboren hij, hij vertelde niet wat het ging over die besnedenis. Let op. Deze uh, onthulling, dus de mens, zoals Moshe bijvoorbeeld, uh, besneden werd ge geboren. Zo waren ook, waren ook anderen, sommige anderen. Trouwens, Jeshua niet. En speciaal is het zo uh, wonderlijk gemaakt dat Jeshua was besneden op de achtste dag. Jeshua was van de kracht van de malgoed. En daarom moest hij ook besneden worden. Maar Moshe was de kracht van, van Bina. En Moshe was dus geboren eh, besneden. Dat is wat Yeshua had toen gezegd. Sommigen worden zo geboren. Anderen worden eh, door anderen zo gemaakt. Dus hij bedoelde daarmee dat men... Besnedenis doet door anderen doen. Besnedenis aan anderen, aan kinderen, aan hun kleine kindertjes, op acht, acht de achtste dag, noemt hij. Maar er zijn ook anderen, en nog weer anderen, ze had hij gezegd, let op, dat die maken zichzelf zelf zo besneden. Hij had niet gezegd dat wordt je besneden, maar bedoelde hij wel dan. En anderen, en weer anderen, die maken zichzelf zo, Zichzelf zo, uh, omwille van de hemel. Daarmee bedoelt hij, bedoelde Jesuah uh, degene die niet fysiek besneden zijn, dus de volkeren der wereld, de rechtvaardigen vanuit de volkeren der wereld, die als het ware zichzelf door individueel geestelijk werk aan zichzelf, dat die zichzelf omwille van de hemel, omwille van het geven zichzelf doen besneden daarmee. Dus we zien wel vanuit de bron van Jeshua dat het, het is niet, het is niet nodig voor niet Joden om niet om, om besneden te worden ook fysiek. Um, We gaan naar boven naar de regel vier van de tekst van de zover zelf. Ot resh kaf zain u da it rashimu barishimu kadish kadisha Vedaha fletata. Kegavna gavna five rashimin kadishin. Lechtamuda ben Seter kadisha le achra of zez Israel rechimin lechtamuda ben kadusha le amin akum de atyan mesitra zeifen achra kamadeitmar en nu goed hoopleten. Maar die zegt ons. Maar de juk over Israel zegt en de volkeren der wereld, Let op vier. Rachas, de ot Rachas tweehonderd zevenentwintig. O begin daarom Het Rasimo Israel Israel zijn ingekeerd met of door met de door de heilige door de heilige inkeerding. De heilige en zuivere inkerwing beneden. En nu goed kijken wat die zegt. Gegaf nou so zoals uh, de regel 5D in non-regime kadishin Zoals so de die, uh, die, die heilige inkerwingen die. Uh, voor het, zoals heilige inkervingen, voor het, leeshta moeder, om voor het kenbaar, om kenbaar te maken, ben setter kadisha, om onder, het onderscheid te maken, om het onderscheid kenbaar te maken, letterlijk, tussen de heilige kant, en de andere kant, en de andere kant is de sitra agra Of Israël zo ook Israël, let op, zo ook Israël zijn ingekerfd, om het onder. zoals het, zoals het boven, dus eh, die inkervingen zijn, duidelijk tussen die, het heilige en, en de sitra agra zo ook Israël zijn. Beneden zijn ingekerfde regels, zij zes ingekerfd, dus ingekerfd zijn ingekerfd door de, dat teken van het verbond met Hashem, door de besnedenis, zijn om het onderscheid kenbaar te maken tussen het Heilige en de volkeren der wereld, die welke volkeren der wereld. Hij bedoelde niet volk in der wereld zomaar, maar hij zegt akum. Akum betekent um, of dei kochavim u mazalot, letterlijk. Uh, de afkorting van aien is of de werkers, dieners, van kochavim, kaf is kochavim, is van sterren, we betekent waf, is en, mazalot en tekenen. Dus die zij, dus die, die, die geloven, die Diener zijn van de uh, niet van Hashem, maar van de sterren en allerlei andere dingen, dus dat is daarmee, dus Israël onderscheid is om Israël te onderscheiden tussen uh, het, uh, zoals het hier op de aarde in lagere tussen dit Israël om, en de volkeren der wereld, die en die beter te zeggen en die heidenen kunnen we zeggen. Die, welke, die heidenen dus, dieners van de sterren en de tekens, en die hemeltekens, welke komen van de andere kant van de citra agra, zoals geleerd werd. Deel, wat betekent zij komen? Hun aard is, zij putten daarvan, enzovoort. Zie je dat? Wat geweldig wat we, wat we leren hier. Dat betekent dus, eh, uh, aan de ene kant leren wij dat alleen hier zijn, zo daarmee hier op aarde, als het ware, lagere eh, onderscheiden van de eh, akum, van de volkeren, eh, van die dienen, niet Hashem, maar de sterren, allerlei dingen die er zijn, die eigenlijk tot de materie behoren. En het heilige. Zo so is ook dat zowel so Israël is daarvoor Israël, dat Israël is daarmee onderscheiden. En wat we hebben geleerd ook van uh, Yeshua, herinner je nog? Het is alleen maar even een, een, een fragmentje wat ik heb aangehaald in mijn armoedige bewoordingen. Dat ook Jeshua heeft ons wel aangegeven dat ook zij die tot de volkeren der wereld behoren, maar die innerlijk werken aan zichzelf, en niet alleen innerlijk, maar werken aan zichzelf, eh, individueel geestelijk werk doen, ook door zich zuiveren en opbouwen, ook hun Jeshua te zuiveren, ook doen zij, dat die zijn ook besneden, als het ware de besnedenen uit de volkeren ter wereld die eigenlijk tot Israël, daarmee tot Israël worden. Zeven, duidelijk waarom is het zo? Duidelijk waarom uh, Kabbala mag uh, onderwezen worden aan de niet joden, maar die zoeken die al, er al eraan toe zijn om zichzelf geestelijk te besneden. Dan is het ook een plicht om eigenlijk om hen, die dat willen, om hen, de zoger, met hen te, de te leren. Uiteindelijk, in tegenstelling tot wat zij al die, die traditionele ijzels, hoe zij daarover denken: hoe kan dat? Hoe kan je dan geven de zoger kabbalen aan de niet-jood? En, en, ik, en ik vertel het, zeg het jou eerlijk zo: so, zoals wij leren dat, zie je dat uh, iemand die werkt individueel aan zichzelf. Leert Kabbalah, lishma, probeer dat te doen. Duidelijk. Zoals so wij dat doen. Zoals so ieder van jullie dat tracht probeert te doen. Die is in de ogen van Hashem boven. Die orthodoxe Jood die niets anders doet dan uh, van zijn jodendom een beroep maakt, een rabbijn wordt. Duidelijk iets wat afschuwelijk is, wat ze hebben dat geleerd, aangeleerd van andere volkeren, wat, wat absoluut um, afvalgelijk is, in de ogen van Hashem. Eigenlijk, want het staat wel, we hebben dat geleerd, de Tanaim, die weigerde elke post, in de Rab Rabbanut, in de dus Rabinaat, in alle andere dingen, andere posten, want zij. Want daarmee zouden zij zich, zich aan ban leggen, aan ke laten ketenen door anderen, door de citra agra. Want in deze wereld, altijd, overal, hebben wij de citra agra aanwezig. En een mens moet waken daarover, om, het, om niet in het materiële te ver, um, zichzelf in het muras van met materialen laten meisleip. We kama de raschim lon hier raschim biarei we ofei de legon o acht we ofei de amin, amin akun. Let op. En net zoals we hebben geleerd, dat alles wat in de mens is precies dezelfde de krachten van de mens, alles heeft Hashem zo geschapen, naar dezelfde, hetzelfde beeld van het heilige en de wens om te geven en de wens om te ontvangen, precies hetzelfde ten aanzien van alles wat leeft, alle vormen van de natuur, let op. We komen de Hashem en net zoals Hashem, net zoals die uh, zij zijn ingekerfd, Zoals de, uh, zij zijn ingekerfd, zoals bijvoorbeeld Israël zijn ingekerfd, is ingekerfd met het heilige teken, teken van het heilig verbond. Zo zijn ook ingekerfd uh, het vee en de vogels van hen. Dus die behoren tot hen. Dus behoren tot hetzelfde. Tot hetzelfde uh, Patroon als het ware dezelfde, we hebben dat geleerd ook, dat ook onder de dieren hebben we, dierenrijk, hebben we daar ook uh, reine dieren, onreine dieren, betekent dat datzelfde, op dezelfde manier zijn zij ook, ook bijvoorbeeld bij planten hebben we ook, uh, hebben we bijvoorbeeld uh, reine, niet reine, maar planten die bijvoorbeeld die, die nuttige, Planten zijn niet erg nuttig, maar ik bedoel, uh, van de kant van het hele als het ware, uh, zoals granen en, enzovoort. Uh, wat, waarvan dus de granen worden geproduceerd, bijvoorbeeld alle andere. En bijvoorbeeld de grassen die dan uh, wurgen die uh, goede planten enzovoort. En, en dat is dus wat hij zegt, zo, zoals zij zijn ingekerfd, eh, zo zijn ook hun passende, bij hen passende, hun eh, vee en, en uh, vogels zijn zo, zo zijn er ook dus de eh, vee en vogels van de, Volkeren die heidenen zijn. Die eten bijvoorbeeld varken. Andere dingen die eten bijvoorbeeld die uh, springhanen. Andere dingen die, die dus eigenlijk. Uh, Israël in de mens mag niet eten. Honden eten zij. Alle andere dingen die. Weet je, slangen, alle andere dingen. alles wat, wat, wat bij hen past. Duidelijk. En dan zegt hij dan, acht, Zakka Achul Kahon, de Israël. Geprezen is het aandeel van Israël. Eigenlijk. Dus niet nationaal bedoelt hij dan niets met nationale Israël. Maar met de geestelijke Israël, Israël die. Eh, werkt aan zichzelf, lichma die eh, omwille van de hemel, omwille van de overeenkomst met de wetten van het heelal. We gaan naar beneden, naar Hasulam, de regel, de rechterkolom, de regel 18. De referentie van de oud Resh, Kaf, zain 207 en 20, opagenda etrašim overhul. Om in Israël Barosham Kadosh, en daarom Israël zijn door het heilige en heilige en zuivere. Eh, Inkerving beneden, 20. Kamosha Rishimota kudushot, shelle malahem, kedela hakir, 21. Ben sad kadush, let zad kach kah Israel, 22. Rishimim, rishimim kedela hakir, ben kudushat Israel, de regel de linker kolom, la mim, akum, abayim et zad acher. Kijk, hier vertaal die Fijn. Twintig de rechterkolom. Net zoals Harishimot, Harishimot, net zoals de uh, hele inkerwingen. Ah, zie ze. Hij voelt aan nog het woord wat ontbrak in, in de zoger In zoger. Hij spreekt een zeer laconieke taal, beknopte taal. Dat is nu helpt je ons. Want ik had dit een beetje gestoten. bij het. Vertaling van het Aramees, want daar ontbrak iets. Net zoals uh, de heilige inkervingen die boven zijn Shalemala, hem die zijn, hier om onderscheid te maken tussen de regel 21, de heilige kant en de andere kant, oftewel de, de sitra Achra, kach, Israël Rashomim, zo ook Israël zijn. Ingekeerde regel 22, ik deel hier bij de Israël, om onderscheid te maken, of onderscheid om het verschil kenbaar te maken, nog beter te zeggen. Tussen het heilige van Israël, de linkerkolom, de eerste regel, en de volkeren, akom die dieners van de sterren en de sterren en de teken, hemeltekens, oftewel de hedenen. Die komen welke laatsten komen van de sitra achra, van de andere kant, sitra achra. we geleerd twee. Uchmoshe rosham, Uchmoshe rosham et Yisrael, ka rosham et abheymot vahaufot shalahem, dri, lavdil bainayhem, levyn abheymot vahaufot shalahemim en racham, en net zoals de net zoals Israël werd ingekerfd, zo ook werden de werd, werd het vee dieren dus en de vogels hun hun vee en hun vogels zijn ingekerfd, om het om het verschil kenbaar te maken tussen hen, tussen, de, tussen, het, de, tussen het vee en de vog, vogels, de regel 4. Tussen hen en tussen de vee en de vogels van de volkeren die hedense volk, volkeren zijn. Punt. Aschreichel kamsel, Geprezen is het aandeel van Israël. Kijk nou, geweldig in het geestelijke, hoe de wereld is geweldig opgebouwd eh, in de wortels aan de wetten van het Heilige, hoe harmonisch, hoe volmaakt is het opgemaakt. Terwijl in onze wereld is niets te zien van deze volmaaktheid. Het is wel een zekere streven, zie je, van en primitieve, in onze ogen nieuwe, van hedendaagse ogen, primitieve telefoons, eh, en naar, naar de verfijnde mobieltjes enzovoort, en er is geen einde. Maar toch, er is ontbreekt in deze wereld steeds, eh, zit er onvolmaaktheid, als het ware, inherent om in deze wereld, als men zich niet verbindt met de hogere ik nou een voorbeeld bijvoorbeeld, uh, even, misschien kom bij mij even op, een voorbeeld van een uh, democratie. Nou neem bijvoorbeeld Nederlandse democratie, nou, een van de beste waarschijnlijk in de wereld, als het niet de beste is. En toch mankeert het zeer veel, mankeert het aan de democratie, Nederlandse, de Nederlandse democratie, de kennis van de wetten van het heelal, daarom is het om te daarom is dat een komedie op de democratie, en niet de ware democratie. Ik zal het eventjes toelichten. Ik weet toelicht. niet van de politiek, het interesseert me niet. Uh, maar, ik bedoel, het interesseert mij niet, het is niet mijn, mijn, niet mijn sfeer van mijn interesse. En, of mijn kennis ook niet. Maar, u hoeft niet dat te kennen, als ik bezig mee hou met de wetten van het de heelal, zie ik dan... Zeer duidelijk helder de tekenen van de onvolmaaktheid van dit de democratie. Ik praat even in dit land om een voorbeeld uh, te geven dat voelbaar is. En dat wij leven in dit land, dat je ziet het wel. En niet alleen dat ik zeg kritiek, maar ik zal dan ook zeggen dan wat wij leren hier. Kunnen wij ook zien wat de volmaakte democratie zou zijn. Duidelijk, als men dat zou opvolgen, wat wat wij leren in de wetten van het herenal, dan zou het volmaakte democratie zijn. Het is niet zo moeilijk, erg eenvoudig om daar correctie in te brengen. Ja, maar ik ga geen advies geven natuurlijk aan die heren. Maar zoals het nu is is een comedie, ik geef een voorbeeld. Er waren, waren onlangs de uh, verkiezingen ja, van de zomer. waren verkiezingen en op het nippertje, VWD heeft gewonnen op de... Tweede plaats stond PvdA. PvdA, spreek ik het goed? Ja. Dus Partij van de Arbeid. En Christen Democraten zijn hard, zeer hard verloren. Duidelijk. En doet erin toe. Wat ik bedoel daarmee te zeggen is, dat is al de dat de hele toestand, de stand van die, zoals het, hoeveel uh, kwantitatief ook, welke, welke partij hoeveel stemmen heeft gehaald, komt van de lagere, dat is, van het volk. En in het geestelijke weten wij we dat dit allemaal moet uh, aangepast aan elkaar zijn. Wat het in het lagere is, leeft in het hogere, en het hogere altijd overeenkomt met de lagere die deze... Overeenkomst moet het zijn. Dus in het hoofd, wat dit in het hoofd is, kunnen we ook terugvinden in de, in de lagere regionen van de, een partsoef, oftewel hier het, in dit geval is een partsoef van een uh, staat, van bewoners van een staat bijvoorbeeld. Eh, wat heeft het volk dan besloten? Het volk heeft het gekozen. Het volk gekozen had voor zoveel uh, van VWD, ietsje meer dan van PWDA. Maar de PWDA heeft ook veel gewonnen en staat op de tweede plaats. En wat zien we daar in, deze, in, de, in dit theater? Van in de materiële wereld, komedie van die eh, eh, democratie op zijn eh, aardse manier en dan onvolwassen en onvolmaakt. Dat de leidende de, de partij eigenlijk ook PvdA heeft gewonnen, maar op de tweede plaats, toe, toe, toe, toe maar alles dat zijn de weer we we van, van de wil van het volk. Dus wat moet wat hoe zien wat zien we nu dat die VWD nu speelt uh, de baas en komedie speelt en ze gaan de nu onder rondjes bepalen dan met wie gaan ze in zijn. Dat kan zijn dat zij ook PWDA niet uh, geen groetjes willen geven dat de PWDA buiten de spel spel zou komen te staan in oppositie komen. Dat is de comedie die, die, die, die, die, dat is de, de die democratie met een geknipte oog. Duidelijk, een corrupte democrat, democratie. Wat zou dan, waar de ware democratie zou zijn, echt wat, uh, waarbij dus de verbondenheid, enige verbondenheid zou zijn, overeenkomst tussen hoog en beneden, hoofd en het lichaam, als het ware, van een maatschappij dat de hoe dan ook de eerste twee partijen die uh, eigenlijk uh, de volmaakte de volmakte, uh, regering moet zijn, zou moeten zijn, precies zoals de volk, het volk dat beslist dus daar moeten in, in de regering zitten een um, percentage naar, naar de zetels zoals die uitkwamen ...van de die verkiezingen, en meer, laten we zeggen, de personeel, dan zitten die VWD. En zij mogen ook een premier aan, uh, aanstellen, of dus aanwezen, premier, omdat zij hebben de eerste plaats, bovenal is uh, uitgekomen. Dat is, het, dat is dan de wens van het volk, de wil van het volk. Dan, overeenkomstig, de PVDA... ...moeten ook daarbij zitten. Dus twee partijen moeten sowieso zitten. Eigenlijk het beeld is dat alle partijen die eh, al maar één zetel hebben gewonnen... ...moeten ook in de regering participeren. Hoe? Dat kunnen zij ze zelf dan in de machtsstructuur, machtsverhoudingen natuurlijk... ...positief gezien kunnen zij dat wel bepalen. Maar alle partijen die hebben gewonnen, want elke partij heeft die al één zetel heeft, die heeft al een zekere, eh, een zekere winst, een zekere presentatie eh, van het volk eh, heeft eh, bereikt. Dus zit daarin een presentatie van het volk. Dus die wordt ook in de regering komen te zien. Andersom, als het, dat is dan de volmaakte beeld, het volmaakte beeld van de volmaakte democratie. Duidelijk. Alle partijen die dus al, al is het maar één zetel, die hebben zij dan bewachtigd, uh, die moeten ook in de regering aanwezig zijn. Dus kijk, als er niet genoeg posten, ministerposten zijn, dan zijn er wel plaatsen die uh, staatssecretarissen zijn. Dus dan is het, daarmee heb je al, uh, heb je al genoeg plaatsen om. Elke partij te laten participeren in de regering. Dus niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de regering. Maar als tussengang, tussenovergang naar deze volmaakte democratie. Zou het kunnen zo zijn, zou het uh, al kunnen zijn, zo zou het moeten zijn, dat uh, de eerste twee partijen vormen de regering. Duidelijk, of zij van welke kleur dan ook. Kijk, PWD en PVDA, wat hebben ze gemeen, gemeenschappelijk. En de paal, paal tegenover elkaar, of over elkaar tegenover staan. Teg maar maar de, het, is, het is de wil van het volk. Dus zij moeten proberen een regering te maken. Als het hen niet lukt, kunnen zij aanspreken de derde. Dus niet zoeken naar, niet komedie maken. We gaan tussen die werken, tussen die, die zoeken, die zoeken. Wie past bij ons, ja, wie past bij mij, wie past in de regering, in de regering? Wie, met wie zal ik, zullen we minder problemen hebben Enzovoort. Maar de derde, de derde partij die dan uh, volgens de, door de verkiezingen uitgekomen als derde. De derde kunnen, we, kunnen ze daarbij doen. Ja, komen ze uit met de drie, dan is het goed. Nee, dan moeten ze de vierde halen die in de ranglijst zijn. Kijk, hey, dat is even een voorbeeld van de ware democratie en dan absoluut op deze manier kan men vooruit voor, uh, in, ook de, in de politiek. Kijk okay, nou wat we leren dat door de wetten van het geval nou, leren wij ook um, uh, toepassen de kabbala in elke sfeer van uh, ons bestaan. De regel 6. Dus zoals, wat, zoals hij zegt, zie je dat de lagere, de hogere, die geven het de lagere, en bestaat er volledige overeenkomst. Israël, uh, die zijn, net zoals Israël, zijn ingekerfd door het heilig verbond. Zo zijn ook hun, de beesten, die het vee, het passende vee, ja, bijvoorbeeld de uh, koeien, wat men noemt die geoorloofde dieren, koeien, uh, van de vogels ook, kippen, uh, en andere, die andere uh, uh, dieren. Ja, duidelijk. En zo ook bij de volkeren die uh, heidenen zijn, ze mogen eten ook van al de troepen, wat hoort ook bij hen. Duidelijk, ik zeg het troep. troep. We hebben ik mogen eten, ook van die vormen van die en allerlei andere dingen, honden, springgaan en van alles. En de regel 6, Pirouche, en toelichting, Na de punten. Ken je shamu behemodwo voortzela hem, kiya gesaad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 welke geweldige verbondenheid bestaat tussen een mens en alle andere wezens, en ook van andere, alle overige naturen. Let op. Ken Nershamu bijmoed, zoals hij zegt, zo zijn ingekervd de het vee en de volk vogelen van hen. Wat betekent dat? want de verhouding tussen de mens, let op, en de overige schepselen die in de wereld zijn, is als een verhouding, let op, de regel acht, tussen het algemene en zijn bijzondere aspecten. Dus het algemene heeft ook zijn bijzondere aspecten. Dan, wat betekent dat? De mens heeft alle vier naturen in zichzelf, let op, en de Elke diersoort, als het ware dieren, en uh, elke vorm van de natuur, uh, is een, als het ware, een bijzonder aspect van de mens, die apart ook nog in deze, op deze aarde is gezet. Apart, de dierlijke natuur zit apart, wat in de mens is. Is te vinden ook apart in een dierlijk, dier, dierenrijk. Een vegetatief. Vegetatieve natuur in de mens kan je ook apart vinden in de schepping met die planten enzovoort. Dat is wat hij zegt. Uh, Kolel, want de mens bevat in zichzelf in zijn lichaam, let op, de regel 9. kol Bria, die bevat, de mens bevat in zijn lichaam alle schepselen van de wereld in één entiteit, in één algemeen aspect. Alles heeft de mens in zichzelf. We kol briya briyai en elke schepping, aparte schepping, dus een schepping in de wereld, die is één van de bijzondere aspecten die in de mens zijn, die staat op zichzelf, welk aspect is, een bijzonder aspect, gedetailleerd als het ware is, een bijzonder aspect van de, van de mens. Dus, een mens heeft alle vier, maar dan we zien al apart, elke vorm van de natuur, elke, elke schepsel apart nog staat, die heeft alleen maar van zijn eigen. Een dier heeft, zijn dierlijke natuur, hij heeft geen menselijke natuur. Maar een mens heeft alle vier. Oelef ik haak, kmosen, nief, daloo, jisraël, twaalf, ulam olam, ifjenata, hem. Ine oto achiluk ook nog eens gamken beproeit, shalahem, ze hem, ze hem bij net zoals Israël, let op, werd uh, gescheiden van de volkeren der wereld, van het aspect, van hun aspect mens, ja, yeah. zoals so mens. Dus Israel is de wens om te geven, en de volkeren der wereld is een wens om te ontvangen, dus dat is dan de scheiding, we weten dat als er uh, verschil naar eigenschappen is, dan essentieel verschil naar eigenschappen, dan uh, wordt, komt er een scheiding, waarom Daarom is Israël is gescheiden van volkeren der wereld, want die heeft de wens om te geven, terwijl alle volkeren van de wereld zijn niet gescheiden van elkaar, omdat zij hebben verschillende vormen van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Daarom heten zij, zij volkeren der wereld. Zij hebben natuurlijk ook hun eigen grenzen, hun eigen culturen, als het ware. Dat is even om even projectie te doen op het, op het, uh, in, op het algemeen aspect natuurlijk. hebben we altijd, altijd te maken met één mens. wat wij spreken altijd van één mens, de kracht in één mens. Maar op dezelfde manier, Henei Otoha giel precies dezelfde Hetzelfde verschil is van, uh, is van toepassing is ook bij, de, bij hun details, bij hun bijzonder aspect. Ja, welke bijzonder aspect is ook die, het vee en de vogels. Ja, net zoals de vogels en de... Ja, net zoals Israël is de wens om te geven, zoals ook de... Of reine krachten, zo ook, ook hun dieren, hun vee wat zij kunnen gebruiken, eh, ook in, voor eten en, zo, dat die, en vogels. Waarom zeg je dan alleen maar vee en vogels? Waarom spreek je niet van anderen en andere dieren, andere en. en zeggen um, dat in vegetatieve uh, natuur enzovoort. So maar ma de nakat davka biyare, we ofe fiftin hu mishumsha shakatuv maskirota, aval hu gadin ba Nifratim nefratim nefratim yeisrael zeifintin umi umot aulam. Dat zegt ons dat, dat homage de nakat en het vee. Dat, uh, die gebruikt hier, de zoger, de zoger gebruikt hier juist alleen maar twee typen dieren. Ja. So, de zoger spreekt hier alleen maar van het vee en de vogels. Uh, is, hij verklaart het waarom de zoger gebruikt alleen die twee. Is omdat die beide zijn vermeld... In het heilige schrift, het heilige schrift, vermeldt zijn. Awal huwadien, maar het is, slaat ook op de overige wijzens, schepselen, letterlijk. Die van Israël, die eh, dus ook in bijzondere aspecten zijn van Israël en de volkeren der wereld.